Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Alle veiligheidsregio's moeten duizend plekjes regelen voor Oekraïnse vluchtelingen. In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn al 2000 opvangplekken gevonden, bijvoorbeeld op twee cruiseschepen die de stad heeft gehuurd. Nederland verwacht een grote groep vluchtelingen uit Oekraïne. Gisteren dacht de VN dat er waarschijnlijk 3 miljoen mensen op de vlucht zijn voor de oorlog. In ons land zijn veel acties voor Oekraïne. Zo zijn theaters en bioscopen verlicht in het blauw-geel, zoals de vlag van dat land. En er zijn benefietvoorstellingen voor Giro 555. Ook de Josti-band doet mee. De muzikanten met een verstandelijke beperking maken 24 uur lang muziek vanaf vanavond. Mensen in de Oekraïne die slapen waarschijnlijk al nachten niet. Dus wij hebben tegen elkaar gezegd van dan kunnen wij ons inzetten om 24 uur voor deze mensen in actie te komen. Op de bloemenveiling in Aalsmeer ziet het ook geel-blauw. Daar kunnen bloemisten op de veiling bieden op geel-blauwe boeketjes. En het geld daarvan gaat ook naar Giro 555. We hebben blauwe hyacinten en gele narcissen. We merken aan alles aan onze medewerkers, die ook uit Oost-Europa komen, dat het ze erg aangrijpt. Je merkt de spanning. Internationale studenten die vastzitten in Oekraïne willen hulp zodat ze veilig naar huis kunnen reizen. In de stad Soumy, waar afgelopen dagen flink is gevochten, schuilen honderden studenten uit onder meer Congo, India en Marokko. Ze zeggen dat ze veel te weinig hulp van hun ambassade krijgen. En in Lviv, de culturele hoofdstad van Oekraïne, zijn vrijwilligers in de weer met plastic, schuimrubbers en lakens. Ze pakken daar belangrijke monumenten mee in, want ze zijn bang dat de oorlog ervoor zorgt dat standbeelden en fonteinen worden vernield. Het weer nog veel zon vanmiddag. Het is 9 tot 11 graden. Vanavond helder en koud. Vannacht kan het zelfs een beetje vriezen. En morgen ook zon, droog en 7 tot 9 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen Prima door. Wel twee files nu op de provinciale weg de N9, Den Helder-Alkmaar. Tussen Afrit Egmond en Heilo 2 kilometer. Bijna een kwartier vertraging. Dat komt door een auto met weg. En op de N201 Uithoorn richting Hilversum... tussen de afwit Nederhorstenberg en Hilversum 2 kilometer... met zo'n 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Het gaat gebeuren. Op het Watertorenplein worden woningen gebouwd. Voor elk inkomen, dus ook sociaal? Ja, daar heeft Partij van de Arbeid voor gestreden. Zodat iedereen kansen heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij strijder, bij de entree... En in Noord, het Curedex. Precies. Eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp. Waar ideeën meetellen en elke er ermee kan praten. Dat is op een nette manier politiek bedrijven. Wij willen je vertrouwen waard zijn. Wil jij ook een eerlijke toekomst voor ons dorp? Kies.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. FM Lunch. Welkom bij het ZFM-radioprogramma. Morgen is het weekend. Ik ken. Ik Welkom bij uh, Morgen is het Weekend. En uh, we zijn er weer en het is vandaag 4 maart. En wat hebben we allemaal? Nou, in ieder geval PMS weer. Nou, Dankjewel. Goedemiddag, we Marja. Goedemiddag, ja. En we hebben mooi weer. En we hebben schitterend weer. Heerlijk. Ja, we hebben het, het raam opgezet hier, dus uh, ja. Ja. ja. En wat gaan we nog meer doen? We hebben jarigen, tweejarigen. Die zijn vandaag en morgen jarig. Ja. ja, je ouders heb ik begrepen. Mijn ouders, ja. Al 65 jaar bij elkaar nou. Ja, Knap ja, hoor. Gefeliciteerd ja. allebei. Maar ja. we gaan ze nog in het zonnetje zetten straks. Hè? Ja, Met absoluut. hun eigen nummers. Dat ja. komt wel. En uh, nou, wat is er nog meer gebeurd op 4 maart de afgelopen jaren? En, uh, ja. Nou. Het thema vandaag is uh, bandnamen. We beginnen met de M. Ja. En we zijn al begonnen ook weer net als vorige week... Ik met het, het uh, volkslied van de Oekraïne. In ja. het volgende uur beginnen we met een patriotisch lied... Ja, ja. Van de ja. Oekraïne. Bam, bam. Ja. En die hebben we ook in het Nederlands. In de Tachtigjarige Oorlog waren er ook patriotische liedjes van, ja? uh, van Nederland. Oh, Oké. Okay. Moeilijk te verstaan. Het is ja. echt oud-Nederlands, maar het oh, ja. is uh, wel heel leuk. Ja, nou, zeker doen. Nou, dus blijf luisteren. Uh, zoals gezegd, we beginnen met uh, bandnamen met de M. En de eerste is natuurlijk de Moody Blues. dat waren de Moody Blues. Als eerste met uh, Questions en als tweede Ride My CISO. Een CISO als een WIP. Een CISO is een WIP? Ja, een CISO. -so of zo, ja. Dus WIP voor het Engels. Oké. Okay. Zo. -so. Ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, na ja. deze educatieve opmerking. Nou, ik vind het geweldig. He. Ja, he? Ja, ik ben er heel blij mee. Ik ben blij dat ik dat ook weet van de CISO. Ja, dank je. Een nuttige dag. Elke ja. dag wat leren. Ja, Elke is, dag een beetje lachen. Je raakt leren. ook nooit uitgeleerd. Het is... Nee. Maar ik hoorde iemand zeggen laatst dat... Uh, het is eigenlijk niet zo, het is een broodje afhaal... dat uh, jongeren of uh, kinderen talen uh, sneller leren dan ouderen. Oh, ja? Wij kunnen het nog steeds leren. Alleen zij oefenen veel meer. Ze nemen er veel meer tijd voor. Maar blijkbaar is het zo, als wij het echt met hart en ziel zouden willen... dat het wel lukt. Ja, nou is dat met talen bij mij nooit, nee? uh, nooit, nooit een ding oh, geweest. Ja, je weet, nee. je moet Russisch gaan leren binnenkort, hè? Ja, ja. N ja nou, ik uh, nee, ik doe het wel met handen en voeten. Don't fuck in my yard, yes? <laughs> Zo. En dan bam. Ja, knal. <laughs> knal, boom. Molenkof cocktail, alles kind. <laughs> ja, nou, we hebben volgende week hebben we, uh, een uh, veelbelovende jonge artiest. Uh, Klopt, uit Amsterdam. Uit Amsterdam, ja, uh, onnems ja. midden. En die komt wat vertellen over zijn, uh, over zijn laatste projecten. Hij heeft een Nederlands project en een uh, Engels project. Dus uh, daar gaan we hem een half uurtje over uh, aanhoren. Ja. Bestoken wou jij zeggen. Ja. <laughs> Ach, dus in deze tijd keer een woord ja, ja. dus uh, Moest ja. het anders ja. zijn. Ja. Dan krijg je zo'n kerncentrale idee. Een kerncentrale dus, idee, ja. Ja. ja. Dat willen we niet hebben, nee. Nee, toch? Maar laat me horen, hier komt het nummer Ik, uh, Waarom. Ja. ja. Ik was daarna... naar huis gegaan. De trein stond op het baron... Maar jij kwam niet en ik weet niet waarom dat ik toen maar toen stom deed misschien daarom. In mijn bed, alles opnieuw. Toen kwam je zitten. Dus als eerste het nieuwe talent, Warner Room, met het nummer Waarom. En als tweede horen we de, de Yuku Vibes. Ook een nieuwe Nederlandse band. En die uh, gaat elke laatste zondag van de maand, uh, voegen zij, een uh, nummertje toe aan hun kanaal. Okay. Dus ga naar uh, YouTube, Youku, Uku Vibes. Uki, uki, Uku, Uku, Uku. Vibes. vibes. van <laughs> ukulele, dus U-K-U, ja. Vibes, V-I-B-E-S. En elke uh, laatste zonde van de maand... een nieuw nummertje. Oké, okay. nou... Worden ben verwend ben ben. Dus, uh, we worden gewend ja. met al dat Nederlandse talent. We worden gewend met dat Nederlandse talent. Kijk. Dat doen we goed. Dat doen we goed, ja. ja. ja. Dus. En natuurlijk, uh, we hebben ook al... het uh, nieuwe Page het ook nog steeds. Uh, je had ook een nieuwe plaat, Ja, die had je? ook een nieuwe plaat. Maar zo gauw ze die uh, uh, op, uh, opgenomen hebben... dan uh, komen ze weer hierheen. Oh, Oké, okay. nou, ben benieuwd. Dus, ja... Uh, ja. Houden we houden het in... We uh, houden het in spotje. Ja. ja. 4 maart is de 63ste dag van het jaar. En nog 302 dagen tot het einde van het jaar. Kijk eens. Kijk. Bijna elk jaar hetzelfde, hè? behalve één keer in het vier jaar. Nee, nee, nee, nee. Dat maakt niks uit. 4 maart is 4 maart. Ja. 4 maart is 4 maart. is na, na februari. Voor februari kan het natuurlijk per vier jaar wat... Uh, ja. Wat verschillen. Dus, nou, wat zijn uh, belangrijke dingen die gebeurd zijn? Uh, 1493, Christoffel Columbus bereikt Lissabon na zijn eerste reis. Natuurlijk ook wel heel erg... Uh, een aardbeving in Zuidoost-Europa kost meer dan, uh, aan meer dan 1500 mensen het leven. In Roemenië. Uh, de, uh, de economie 1983, de AIX, gaat van start met een koers van 100 punten. Is toen pas de AIX ingegaan. Ja, zeker. Nou, oh, ik dacht ja. dat dat al ja, veel je langer je was. En daar moet natuurlijk allemaal de Dow Jones en zo. Ja. Hadden we hadden nog geen eigen. Nee. En nu is het rond de 600 of 800? Ik uh, ga het voor je opzoeken. Als jij weer een praatje draait, ga ik kijken waar de AIX op staat. Doen we. We zijn nog steeds bezig met de M. En dit keer is het Men van Men Earth Band... Davis turning handouts down To keep his pockets clean All his goods are sold again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 Het was uh, Men's of Men's Earth Band als eerste met uh, Davies on the Road Again. En als tweede Blinded by the Light. Ja, we zaten net hele spannende uh, AEX's te, te volgen. Ja. Het is wel le leuk om live te volgen. Je ziet hem echt, uh, de, de, het schommelt uh, ja. als een idioot. En hij staat nu dus, hij is begonnen in 1983 op 100 uh, punten. Hij staat dus nu, nu precies op dit moment, 680 76. En toen Kijk. net stond hij 681,13. Ja, <laughs> je ziet hem met op neer gaan. Elke half dus, minuut of zo. Elke ja. half ja. minuut. Dus dan zijn we ook meteen even naar de cryptomunten gaan kijken. Kijk, als we het dan toch bezig zijn. Ja, ja wat moeten we kopen? Dan, uh, wat moeten we dan kopen, hè? Ja. Dus, uh, uh, nou, één bitcoin is 37.995 euro. Zo, ja. Dat is zo. Uh, ja, dat is dus wel een dingetje. Een behoorlijk dingetje, ja. Ja. Dus, maar goed, wat, wat, wat opvalt is dat het de laatste dagen... sinds dus die boycott van Rusland... de crypto's wel behoorlijk omhoog zijn gegaan. Ze zijn eerst in een vrije val terechtgekomen... om daarna omhoog te gaan. Want steeds meer roepels worden omgezet in cryptomunten. Kunnen zo de Russen de financiële sancties omzeilen, is dan de vraag. Steeds meer Russische roebels worden omgezet in cryptomunten zoals bitcoins. Dat merken financiële experts. Door de oorlog in Oekraïne neemt de waarde van de Russische roebel af... en door roebels om te zetten in cryptomunten... kan men proberen om geld toch veilig te stellen. Bovendien zijn cryptomunten niet opgenomen in de financiële sancties tegen Rusland. Wil dat zeggen dat Rusland die sancties gewoon kan omzeilen? Even kijken waar dat staat. Cryptomunten of virtuele munten zijn bezig aan een gestaagde opmars. Afgelopen herfst brak de Bitcoin, de bekendste cryptomunt, nog een record. Voor het eerst was één Bitcoin meer dan 65.000 euro waard. Een dollar waard. Omgerekend zo'n 65.000 euro. Eh, uh, 56.000 euro trouwens. Ja. Ondertussen is de waarde van de bitcoin alweer flink gezakt. De bitcoinkoers is dan ook erg wispelturig. Maar de laatste weken valt financiële experts iets anders op. Steeds meer Russische roebels worden omgezet in cryptomunten zoals bitcoin. En ook dat heeft te maken met de oorlog in Rusland en Oekraïne. Door die oorlog, maar vooral door de financiële sancties van het Westen tegen Rusland... neemt de roebel namelijk, namelijk af in waarde... Op dit moment staat één roebel gelijk aan 0,0085 cent. Uh, Roebels omzetten naar cryptomunten is dus een manier om te proberen... om het geld veilig te stellen en verdere waardedaling te voorkomen. Ja, mits de bitcoin niet in waarde zakt. Ja, maar ja... Dat, dat ben je die... ook kwijt natuurlijk, hè? Ja. ja, ik denk dat Elon Musk dat niet leuk vindt. Ja, <laughs> ja die had weer anderen volgens mij, ja. Ja, maar ja, goed, dus heel veel mensen hebben de, daarin geïnvesteerd, in die bitcoins. Klopt, ja. Als je die dan nu bijvoorbeeld uh, laat, laat dalen... Ja, kan, je, kan je Russen dan uitsluiten van cryptomunten? Ja, volgens mij mogelijk? wel. Ja, ja, ja ik heb wel begrepen inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja, dan moeten ze dat doen. Ja. Anders, kom, anders komen ze er mooi omheen. Ja, maar... ik denk je, nou, ja Moeilijk. Ik las vanmorgen wel in de krant dat je in Nederland... Moet je je crypto, uh, munten ook opgeven aan de belasting, hè? Oh ja? Ja. Ze kunnen het nog niet checken op dit moment. Nee. Maar misschien over vijf jaar wel. En dan krijg je misschien een terugvordering. Dus, uh, theorie Je moet het opgeven. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja? Moet, moet. Ligt bij jou onder je matras. Bij mij onder mijn matras. <laughs> Al mijn bitcoins. Al je bitcoins, ja. Ja net als de prinses op de aarde. Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, helemaal blauwe oh, plekken heb ik. helemaal van. blauwe plekken van die bitcoins. <laughs> <laughs> ja, maar wat je net vertelde dat je bijna honderd uh, bitcoins ja. had gekocht, ja, jaren. Ja, kwam me net uit toen en ik was zo boos op de banken. Ik, ik, ik werd zo genept door die ABN bank en die von Don Don von Salm uh, was net aan het hoofd gekomen. Oh, yeah. We hadden dat, dat ding boven water gehouden. Je wordt genaaid door die klerenbanken <laughs> waar je, <waar> je genaaid kan <laughs> worden. Dus ik was zo boos. Toen, had, toen kwamen die cryptomunten uit. Die, althans, Bitcoin was de eerste. Ja, klopt. En het was ja. toen de enige. Oh, dat zou mooi zijn. Oh. Eindelijk om die klerenbanken heen. Ja, ja, ja. Ik, ook, ja, ik ja. had die 100 euro net even iets te hard nodig. Oeh, ja, dat is. Uh, Anders dan, uh, ja. Had je ook zo'n groot schip gehad als ze nu uh, in beslag wordt genomen? Ja, ja, ja. ja. Nou, had ik hem hier voor, uh, voor de deur neergelegd? Ja, uh, plek <laughs> Nee. Ja, ja. Maar dat stond vanmorgen ook in de kant. Ze kunnen geen. Uh, uh, uh, schepen en huizen kunnen ze onteigenen. Dat kan niet. Nee, waarom niet? Het is een uh, algemeen uh, recht of zo. Volksrecht of zo. Nou dus, ja, uh... weet je waar ik aan zat te denken? De, de, die, die, die jacht die in de, door Duitsland in beslag is genomen is 600 miljoen waard. Ja, daar in Hamburg? neem dat in beslag. Zet het om in geld. Ja. Geef dat aan Oekraïne. Ja. Laat, laat die oligarchen. Oekraïne helpen op die manier. Ja, maar, On onteigen onteigenen, zet het om in geld en stuur ja, het naar. Ja. De... Maar nogmaals, ze mogen het niet oneindigen. Hij ligt aan de ketting. Dus hij mag niet wegvaren, hij mag niet verkocht worden of zo. Maar zij mogen hem niet inpikken en zelf, zelf verkopen. Onteigenen mag niet. Alleen als het algemeen belang is en dat soort nou, zaken dat moeilijk worden. Het is een moeilijk. algemeen belang. Ja, ja. In yeah, Oekraïne yeah. een behoorlijk algemeen belang. Ja, ja dat was nog een. Oh, ja, niet zo. Bijvoorbeeld voor die Betuwelijn is er soms ja, wat ja, onteigend en zo. Dat, dat soort dingen mag wel maar. Ja. Die boten mag je niet zomaar onteigenen blijkbaar. Ik ga dinsdag ook niet. weer naar uh, Bloemendaal, naar het gemeentehuis. Oh, ja? Om uh, daar weer stelling te nemen tegen wat ze met de binnenduinen van plant zijn. Uh, ja, ja, Bij het onteigenen van oh, oké. Okay. Gaat dat uh, nog steeds door? door? Gaat het nog steeds door, ja. Ja, ja ongelooflijk. Ja. Je doet er eigenlijk niks aan, hè? gek genoeg. Nee. Ja, maar ik heb jullie ook nog niet zien uh, protesteren. Ik zou de weg eens afzetten. Of daar in Bloemendaal. Nou, dat heeft de storm gedaan, hè? die heeft de weg afgezet. Ja, <laughs> storm is geen partij in dit. <laughs> nee, je moet nee, een beetje. Goed, Ja, goed, zover zijn we nog niet. Kijk, op het moment dat het echt on onteigend gaat worden. Ja, dan nee, dan is het te laat. Je moet, ik zou het eerder doen. Nu ja. zijn ze erover aan het nadenken. Als een schepje een hoofd van die paarden stront. En die gewoon, uh, gewoon op de ze uh, wegleggen. Nou, ik zou het gewoon in het Bloemendaalse uh, <stacht> stadhuis doen, maar oké. Okay. Nou ja, het is de provincie, hè? Bloemendaal... Uh. Oh, dan moet je naar Haarlem, naar het provinciehuis. Ja, daar ja. zijn ja, we wel al geweest. Ook met die paarden en dat... Uh, nou ja, de paarden hebben we thuis gelaten. Oh, ja. We hebben wel een heel mooi boek gemaakt namens alle paarden dat, die, uh, ja, ja. Als, als, als, uh, dat ze tegen de dingen zijn. Ja, het is een beetje te ludiek. Nee, dat valt niet op. Ja. Ja. Net als die trekkers gewoon met al die paarden, heel uh, Haarlem uh, vastzetten. Ja. Ja, maar ja, goed. Stel je voor dat ze dan op die paarden in gaan rijden. <laughs> ah, dat doen ze niet. tijd is voor een beetje cabaret denk ik. Hè? Nou, al al ja. het zware. Ja. Uh, we zijn allemaal voor die vrede. Ja. Of eerst de theo wat, wat maakt niet uit. Doe ik we eerst. We wil. zijn allemaal voor de vrede. Ja. Hallo, Signore, Welkom. Fijn dat jullie er zijn. Chamberlain van Engeland, Daladier van Frankrijk, Hitler namens Duitsland en ik, Mussolini van Italië. Wij zijn hier voor de vrede. Vrede? Ja, we zijn allemaal voor de vrede. Nee, ik wil Tsjechoslowakije binnenvallen. Dat kunnen wij Frankrijk en Britten, niet laten gebeuren. Wacht nu even, wacht. Ik laat het nog even, gewoon even, even laten zien. Hier, kijk. Daar, hier, dat roze. Ja, dat is helemaal Tsjechoslowakije. Daarvan wil ik nu dat hier hebben. Dat is in Sudetenland en daar wonen miljoenen Duitsers en die werden onderdrukt. En die werden ook nog discrimineerd. Ik wil ze nu bevrijen. Maar dat is een stuk van maar Dat wil ik hebben. en Dan ben ik helemaal tevreden. Als je hier gewoon hier en tekenen. Oké, okay. laten waarom, we dat dan maar doen. Niet? Waarom niet? Laten we gewoon tekenen. Wacht. We hebben al te veel toegegeven. Misschien komt hij wel mee met andere eisen. Anders wordt het oorlog. Daar is Britt nog niet klaar voor. Savarin. Monsieur Hitler. Zijn dit dan uw laatste eisen? Ja. Ik ben toch een man van de vrede. Wonderful. Maar u heeft ons steeds van alles beloofd. En steeds brak u uw woord. Ach, dat kan ik mij toch totaal toch... niet herinneren. Maar als u nu tekenen... dan val ik bijvoorbeeld volgend jaar niet Polen binnen. Ik ga Holland niet binnenvallen. Ik moet niet denken aan België en, en laat staan, Europa. Doe het niet. Doe het niet. Niet, niet, niet. Kijk me eens aan. Ehrenwoord. Ja. Ehrenwoord. En oh. als we niet tekenen? Ja, dat is heel vervelend. Dan, ik, dan kan ik zo ontzettend boos worden, kan er niks aan doen. Dan heb ik mezelf totaal niet meer in de hand. Ah! <truimert> Okay. Got him, got, him, got, him, got him. Uh, All right. right. Yeah. All right. That <laughs> it. We'll sign, let's sign it taken. Peace for our yeah. time. Wat is dat voor kabaal? Niks, Niente, niente. Avanti, doe die gordijnen dicht. dat is niemand, dat is niemand. Dat is de president van tsjechisch Laat hem binnen. Wat is dat de president van no. tsjechisch No, Ik heb hem niet uitgenodigd. Nee. He? Dan nee. krijgen we alleen maar ruzie, nee. toch? En yeah. ruzie is het laatste dat we willen, toch, Adolf? En als je nou gewoon teken, dan is het dan maar gewoon. We'll... Oké, okay, oké. Okay. Ik wil wel tekenen, maar er zit geen no ink in je Ben je dat. Wat kan ik dat da? nou? dat En waarom? Ja, prima. Hier. Altijd voor de gevallen dat. Ja. Ik had er niet verwacht dat ze hierin zouden trappen. Ik ook niet. Ja. Ja. Kom maar hier. Ah. Grazie, grazie, grazie. Signore. Laten wij drinken op oh die vrede, bravissimo. Mm, Europe kan opgelucht ademhalen. Peace for our time. Ja, ja. Ah, post. Cheers, cheers. Hello, De Dat kan lekker van de afhangen. Post, posit, post. post. Oh, je bent er niet getuind. Hoe oh, kan je hem nou geloven, Chamberlain? Oh, ik durf niet te kijken. Oh, verdampte, verdampte. Oh. Oh. Oh. Ik vond ik ook zo verontrustend om, om... Dat wist ik ook helemaal niet. Dat, dat schijnt ook zo te zijn dat de, de jeugd van nu... Die, die, die hebben helemaal geen idee wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog allemaal, allemaal gebeurd is, man. Die hebben, die hebben geen idee. Ik, ik vroeg het aan dat ventje van 16. Met zijn telefoontje, die Thomas. Ik, ik vroeg aan hem... Weet jij wat de voornaam van Hitler was? Heil, dacht hij. <lacht> Adolf. Adolf Hitler. Hm? Met zijn malle fratsen. Ja, dat hm? ja, was ook een aparte. He. De man van zes miljoen. Hm? Hm. Uh. Uh. Ja, kijk, Hitler was natuurlijk ook maar gewoon een... Een hey, mislukte kunstenaar die, die, die met zijn ziel onder zijn arm naar een beroepskeuzeadviesbureau is gegaan. Hey, met de vraag: van, ja, wat moet ik doen? Daar hebben zij gezegd: iets met mensen. GELACH ja. Ja. En ik. Kijk. Ik, ik denk ook altijd van. Hè, die, die, die mensen. Hey, die, die destijds in die concentratiekampen zijn overleden... die waren nu natuurlijk sowieso dood geweest is dus wat dat betreft. Uh... Ja. Ja. En ik denk ook altijd als je toch zo, je toch zo massaal wordt uitgemoord... Dan, dan zul je toch ook wel een beetje naar geluid hebben. Ja. Maar, maar ik... Wat ik daar nou, nou nu zeg, dat mag even niet. Hè? Weet, je, weet je wat ik net, wat ik net zeg? Dat is, weet je dat dat strafbaar is in Nederland? Dat is, dat is verboden uh, bij de wet. Je, ma je mag de Holocaust mag je niet ridiculiseren. Dat is, dat is echt dat is, dat is verboden. Je, je mag hem ook niet ontkennen en je, en je mag hem ook niet uh, bagatelliseren. Dat is, dat is gewoon strafbaar. Dat, dat, dat, dat mag niet. Daarom heb ik dit blouseje aan, man. Ik, ik, had, ik, ik had eigenlijk een t-shirt aan. En, maar dat was ook oh, pff, gezeik. Ik, ik vond het zelf wel geheimig. Ik, ik had een, een t-shirtje aan met de tekst... Uh, My grandparents went to Auschwitz and all I got is this lousy t-shirt. <lacht> gezeik meegehaald, man. Echt, alleen maar e-mails, jongen. Ik, ik, ik, werd, ik werd voor alles en nog wat werd ik uitgemaakt. Ja, alles en nog wat. Vooral voor, voor, voor, voor over antisemiet. Dat ja, dat viel mij zo tegen. Hè? Dat, heeft, dat heeft mij echt... Dat mogen jullie best weten. Hè? Dat heeft mij echt pijn gedaan. Ik dat, dacht, dat, je? Dat, ja, ik dacht dat mensen... Ja, dat, dat is dan mijn publiek. Terwijl ik toch... Ik, ik kan niet anders dan, dan jullie zien... Als, als, als, als, nou ja, als intelligente... Weldenkende mensen... Die je echt wel snappen. Dat is, hè, als je dat soort grapjes maakt... Dat, dat daar juist uit blijkt dat je... Anti-antisemiet bent. Hè, zoals ik ook anti-antiliaan ben. Hey, maar sowieso. MAN. Sowieso die hele. Die, die, die, die hele Adolf Hitler. Die hele Adolf Hitler. Even los. He, even los van zijn guurlijke wandaden. He, even, even los daarvan. Wat heeft hij dan eigenlijk verkeerd gedaan? <Sie> nou, dat was het. <tacht> Ja, abrupt einde. Nu ja, treedt de censuur in. Ja. ja. Goed. Verder met de muziek? Of heb je nog het... Uh, het heb ik heb ik nog uh, wat interessante dingen. Nou, op het gebied van oorlog is natuurlijk op uh, 4 maart ook dingen gebeurd. Ja? 1590, de inname van Breda door prins Maurits in de 80-jarige Oorlog. Oh. 1665, begin van de Tweede Oorlog tussen Nederland en Engeland... 1941, Groot-Brittannië start met de Tweede Wereldoorlog operatie Claymore... een invasie van de Noorse eilandengroep de Lofoten. Ah, ja, ja. Dus. Dat dus. En Vrouwendag. Heb ik je nog niet over gehoord? Waar heb jij je Vrouwendag? Helemaal bovenin, volgens mij. Vierappen. Ja, gijs naar boven. Nog hoger. ja. Vier, vier vrouw, uh, vrouwen samen met ons Internationale Vrouwendag. Oh, nee, nog ineens gezien. <laughs> nou, daar had ik ook nog een leuk cabaretstukje wel van gehad. Ja, oh, nou, volgende week. Ja. Volgende week. Je gaat niet de straat op. Ik ga niet de straat op, nee. Nee? Nee. Je hebt als goed wel. Ja, het is te ja. mooi weer. Het is, het is, ja, daarom <laughs> juist. <laughs> oh, <laughs> oké. Okay. Het hoeft niet om te protesteren, nee. In de eerste vakbond zie ik, nou, het is ongelooflijk ja. wat er allemaal gebeurt. Uh, ja. 1966, een uitspraak van John Lennon: We are more popular than uh, Jesus. Ja. Dat uh, deed nogal wat ja. stof op oh, in de VS. Ja. Die ja. vonden dat niet echt geslaagd. 1975 is Charlie Chaplin uh, geridderd door Queen Elizabeth Papa. of Engeland. Ja. En uh, 1975 wordt ook de Nipkoff-schijf uh, opgericht. De, ja. Stichting. Zo, nee. en wie is er vandaag jarig? Wie zijn er vandaag jarig? Mijn vader is vandaag jarig, de oh, belangrijkste. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. 1935 geboren, dus reken maar uit hoe oud hij ja. gewoon is. Ja, die staat er niet tussen. Nee, wie ook in, uh, op dezelfde dag uh, geboren is als mijn vader, dat is Bent Larsen. Dat is een Deense schaker. Hij is wel al dood, en mijn vader gelukkig niet. En, um, Kim Clark zie ik staan, op de kleur. Ja. En uh, Bernardo uh, Asetu, As Surinaamse dichter, is uh, 1929 geboren. Ja, Bernard Haiting, de Nederlandse dirigent, 1929 ja. geboren. Um, 1931 Kenneth Cooper. Nou, Een uh, Amerikaanse uitvinder van de Cooper-test. Ah, Weet je wel, die je vroeger oh, met uh, trainen oh, ja. wel eens moest doen? En hey, Rob Oud. Hey, ja. ja, Rob Oud, 1939. En Bobby Bomek, oh jee, de draai, ja de al draaien. Ja, nee, ik, ik heb nummers aangezacht voor mijn ouders. Ja, oh ja, dat is, ja. Dus... Chris Ria heeft ook aangevraagd. Chris Ria, ja. die is uh, 1951 geboren... En um, Khaled Hosseini geboren in 1965. Ja, oh, die uh, Egyptische president. Ja. ja. Even kijken wie er nog meer. Uh, Jos Verstappen, 1972. Oh. Dus de papa van Max Verstappen is ouder als, als jonger dan ik ben. Valt me vies tegen. <laughs> ziet er oud uit, hè? Ja, ik, nou, ik had hem inderdaad uh, mijn leeftijd geschat. Heb je gelezen hoeveel je gaat verdienen, onze max ja, Onze, de max. dus de 40 ja. en 50 miljoen, hè? Ja. En zonder bijbaantjes, hè? En ja. Zonder reclame en zo, dus ja. Ja. Je, je wil niet dat ik daar wat over zeg. Nee. Nee. Nee, we zeggen daar niks over. Nee. Omar Bravo, een uh, Mexicaanse voetballer. Waarom pik je dat soort mensen eruit? Die zegt me helemaal niks. Nee? Nee. Jij wel? Nee. Oh. <laughs> ik doe alleen bekenden. Ja, ik ken ze allemaal niet. Ja, ik moet zeggen, ik kom, ik kom geen enkele bekende tegen ja, eigenlijk meer. Moeilijk. Ja, ook dus, ja. Nee. Boek. Nee, allemaal niet. Nee, allemaal niet. Nee. Charles uh, Milesi, een Franse autocoureur, nou. 2001 geboren. 21 dus nou, jaar. Ja. nou, kijken of er mensen dood zijn gegaan uh, ja. die uh, we kennen. Die we kennen. <laughs> ja. Even kijken. Ja, ook niemand van? Ook nee. niemand, nee. Nee. Nee. Nee. Nee. nee. nee. En nog lager? Ja. Nee. straten Nee, nooit wel goed. Karel van Dreven, oh, dat is de broer van Gerard, hè? Ja. ja okay. Ook een schrijver? Dat oh, wist ik ook niet. Nee, Charles Snee. Nee. nee. Anton Helderse, ook niet? Nee. Nee. Allemaal onbekenden. Allemaal onbekenden, ja. Voor ons dan, hè? Ja. Voor ons, ja. <laughs> voor zichzelf niet, hoor. Voor mij kenden ze zichzelf wel. <laughs> voor de familie en zo niet, nee. En wat zijn de vieringen? Uh, het Chinees Lantarenfeest. <laughs> en uh, de heilige Kasmir van Polen. Kasmir, nou, dat zegt ik. 1484, niks. van vrije gedachten is. Ja, ook allemaal mensen die uh, zalig verklaard zijn ja. en zo. Nee, eigenlijk... Uh, Nee, hebben we nog okay. gehad. Oké, komt goed uit, want we gaan bijna naar het, uh, het naar nieuws. Het Tot het nieuws nog even Marco Borsato met dromen zijn blog. Uh, volgens belog. Volgens mij mochten we ja. die toch niet meer draaien, Marco Borsato. Oh, je hebt gelijk. Nou, dan moet je met voor... S-huis nog wel. S-huis ja. mag wel. Die heeft geen. Oké. Nou, dan nou, komt Margriet huis Sorry, Marco. <laughs>